We luisteren naar De fortuin heeft twee gezichten. Een hoorspel in vier delen van Dick Walden. Vierde en laatste deel.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 En daarna, daarna kom ik naar huis, ja. Hmm. Wat doen we met het pepergeld? Zo snel mogelijk goudstukken kopen, Jacob. Laat mij dat maar doen. Weet je dat ik het jammer vind dat die een neus vertrokken is? Ik was net al hem gewend geraakt. En zonder mij? Dan is de Fleur eraf. Je gaat dus mee. Mijn nee, bedoel je? Ja. Maak ik je verlegen, Jacob? Met mijn vragen, bedoel ik. Moet je nog wat drinken? Een bier, ja. Brava man, twee bier. Je zou me dus missen. Belle, waarom altijd die gewetensvragen? Al negen jaar zijn we samen, Jacob. <laughs> negen jaar? Er is niemand die zoveel van je weet als ik. Ik denk niet dat het me zonder jou lukt.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 Structs. Um.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 Ik stop je eerst in de toppen, want je zit onder het stof. Ik kom van ver, schatje. En de toppen verdrijnen met tussen de lakens. Is goed voor je hart, manneke. Goed voor je hart. Goed voor je koppetje. Je maakt het een moeilijk meisje. Straks, straks misschien.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 Dat is te zeggen... Wie vroeg naar haar? Nee. Uh, naar jou en naar haar. Hier. Twee goudstukken, alsjeblieft. Oh. Om je geheugen op te frissen. Uh, en, uh, nou? Een, uh, zeer voornaam, heer. Hij voelde hier zich best op zijn gemak tussen al die dames. Had die hier? maar één oog? Precies, ja.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 Moet me helpen, Jacob. Ik ben compleet platzak. Je bedoelt letterlijk en figuurlijk? Je weet hoe dat gaat. Je blijft ergens hangen. bordelen bezocht. Nou ja, Rondjes gegeven in dranklokalen. Ja, ik weet het niet meer. Het was een feest van drie weken. Jacob, alleen maar wat geld. Ja? ja. Waar is Bellen eigenlijk? Uh, Bellen, die heb ik verlaten. Hm. Hebben jullie ruzie gehad?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 Je moet iets wegbrengen. En dan? Krijg je geld. Van wie? Zal ik maar bij het begin beginnen dan? Graag want mijn hoofd is nog niet in de. Ah, je moet nou ook geen bier meer drinken, man. <coughs> suikerwater moet je drinken. Wat? Je lijf heeft suiker nodig. Suiker en vocht. Oh, Oké, okay. momentje. Wacht eens even. Uh, <coughs> waard, uh, breng me een mok met suikerwater. Nooit van gehoord. Suikerwater.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 wil de rij terug te laten bezorgen. Je hebt het op mijn verzoek gedaan. Ik ben je zeer erkend. Ja, ja. Laten we het trouwen in Utrecht. Oeh. Voornamelijk en deftig. een de groot feest. Veel mensen. Waar halen we die vandaan? De neus komt toch naar ons toe. Als jij vertelt wanneer de bruiloft is, reken maar dat hij voor volk zorgt: gratis drinken, gratis voedsel. We gaan stil leven. Geen reizen meer. Niet op dagenlange trekken en overnachten in heelbergen. Figureloze bente. Er komt een hemelbed. Kostbare tapijten op de grond. We gaan stilleven, ja. Het is afgelopen met het eeuwige gejaag op geld. Er wordt vanaf heden niemand meer bezwendeld. Jammer dat je de geheimraad geen loer hebt kunnen draaien. Er zijn mooie dansen ontsprongen. De neus zal niet praten. Hoezo? Oh, oh, o, o, o, Nee, hey, hey, weg. Uit de koets. Hey, daar, daar, daar zijn ze? Spring Bellen. Spring! Hey, Jacob! Ik rip me hier wel uit. Zoals altijd. Hey, geen sprake van Bellen. Ik draag je. Hey, Ik draag je. Nee, dat gaat niet. Benes ook. Is geen helft.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 En morgen rust. Kom op met die goudstukken. Hoe lang kan ik er spreken? Hou toch je kop, man. Hoe lang, vraag ik? Een paar minuten, hoogstens. Ik geef je nog tien goudstukken extra. Volgens mij scheid je geld. Ja of nee? Je komt niet in een cel. Kan ik er niet zien? Geen schijn van kans. Alleen de hoofdbewaker heeft sluiters van dat de te dood veroordeelde. Is, is het er dood veroordeeld? Wat dacht jij dan? Het wijf heeft nog niet wat op de geweten. Moord, op lichterij, Die stof van een of andere schilderij. Ik, ik heb dat schilderij gestolen. Ze wordt fout verschuldigd. Nou, ga dat maar aan de rechter vertellen. Dat hangt jou ook op. Hier, om de hoek. Daar zit ze.